Deze jong met het NOS Journaal. Estland heeft de NAVO-leden bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg. Dat gebeurde nadat drie Russische gevechtvliegtuigen het luchtruim van Estland waren binnengedrongen. De drie MiG-31 straaljagers vlogen er zo'n 12 minuten rond en vertrokken weer. De NAVO noemt de schending van het Estse luchtruim wederom een voorbeeld van roekeloos Russisch gedrag. Ruim een week geleden schonden zo'n twintig Russische drones het luchtruim van Polen. En ook daarop volgde een spoedberaad van de NAVO. Aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober doen zes nieuwe partijen mee. De Frieske Nationale Partij, de Lini, Vrij Verbond, Elect, Vrede voor Dieren... en de Partij voor de Rechtsstaat zijn door de kiesraad toegelaten. In totaal doen er 27 partijen mee aan de verkiezingen. één meer dan in 2023... 18 partijen staan in het hele land op het stembiljet. Vijf partijen zijn door de kiesraad uitgesloten... bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg steunverklaringen hadden... of de waarborgsom niet hadden betaald. De tour van de Amerikaanse zanger David is afgebroken... omdat de politie in de kofferbak van een van zijn auto's in de VS... het lichaam heeft gevonden van een meisje van 15... David zou volgende maand ook twee keer optreden in Amsterdam. Het meisje werd al maanden vermist. De auto waarin ze gevonden werd stond bij een bergingsbedrijf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de politie maakten meerdere mensen gebruik van de auto. En bij een explosie in een flatgebouw in het zuiden van Den Haag is een dode gevallen. Kort voor de ontploffing, aan het eind van de middag, kreeg de brandweer een melding over een gaslucht... De Haagse brandweer heeft een aantal bewoners van het balkon gered. Twintig appartementen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Het weer: vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het niet koeler dan een graad of 15. Morgen opnieuw zomerswarm bij een graad of 24. Morgenmiddag kan hier en daar een bui vallen. Zondag en de dagen daarna wisselend bewolkt en hooguit 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Tu sei una tuna matata, ma senza alcuna patata, mo ganando un And you pop like bubblegum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 Join us tonight. It's <laughs> such a ball fest. Now listen, I'm about to take you to this place that you most probably gonna forget about tomorrow.